Ismaël De Bruin met het NOS Journaal. Op de Sallandse Heuvelrug bij Haarle in Overijssel is vanmiddag brand uitgebroken. Een half uur na de eerste melding was er sprake van een zeer grote brand. De brandweer schakelde daarom korpsen in uit de omgeving om het vuur te doven. Een gebied van ongeveer 2500 vierkante meter bos is getroffen. Bij de brand op de Sallandse Heuvelrug zou niemand gewond zijn geraakt.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 De Oekraïense president Zelensky heeft het front in de oostelijke regio Donetsk bezocht. Hij heeft op X foto's en video's geplaatst van het bezoek. Wanneer hij daar was, is niet bekend. Op de beelden is Zelensky te zien bij gedenktekens en gaat hij op de foto met militairen. Ook ging hij langs een commandopost. Naar eigen zeggen werd hij daarbij gepraat over de strijd om de stad Prokrovsk. Prokrovsk. De voorjaarsklassieker Milan Sanremo is bij de vrouwen gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na 156 kilometer de sterkste in een sprint. Marianne Vos ging die sprint als eerste aan, maar werd geklopt en werd tweede. Het was voor het eerst in 20 jaar dat er weer een vrouweneditie was van Milan Sanremo, die deze keer van start ging in Genua. De mannen die in Pavia begonnen zijn nog bezig. Het weer bewolking in het zuiden, midden en westen en verspruit enkele buien. Hier en daar kan het gaan onweren. In het Noordoosten is het zonnig en blijft het droog. Het is 15 tot 19 graden. Morgen af en toe zon en dan wordt het 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Now. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWW. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWW-verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag.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 Wanneer je wilt, ik ben je vader, toch de wind En veel verschilt het niet van de stel ik heb geleerd Als de pannen van daken waaien, als het gras naar je voeten graait Als de wind langs je wangen aait, hier ben ik Als de zeeën met schuim bezien hing, als het huilen langs huizen klinkt Als de wind je voorover trinkt, hier ben ik ren, ren, ren, ren, Als je me mist, ren In, in, in, in, in, in, in zoek me in de bomen zie de toppen zwaaiend gaan ik ben je vader de wind ik kom eraan zoek me in de havens en als de boten langzaam dansen gaan je vader de wind komt eraan als het graan op de velden waait als het zand over het duinen stuift als de wind zelfs je fiets verschuift hier ben ik Voel je ogen waarheid. Als je jas op je lichaam draait Als het wind langs je waaien Benen link je mee Ren, ren, ren Als je me mist Ren even heel hard met me mee We hebben we even meegedaan aan de circuitrun van volgende week. Ja. Ren, Lenny Ren, de single van uh, Acta in de Munich. Het derde uur alweer van uh, Zandvoort voor jou. En het uh, derde uur uh, wederom een uh, live optreden hier in de studio aan de Tolweg 10A, Richard. Ja, van Peter Marnier. Zeker. En uh, die gaat ook een paar nummers zingen. Die heeft ook een enorme PA en installatie bij zich. Dus ja, dat wordt helemaal uh, smullen. Uh, en natuurlijk Pit Report van, uh, van Randall Lawson. Ik ben heel benieuwd wat hij allemaal te vertellen heeft. Pas wel er... wat over uh, Liam. Ja, over Liam en uh, over de sprintrace en uh, kwalificatie. En dan volgende uur uh, gaan we naar een, weer een artiest, Ramon Beense. En we hebben natuurlijk dan Zandvoort de Nieuws en de evenementenagenda. En we gaan nog even bellen met VJ Stefania. Stefania. Stefania. Stefania. Stefania. Ja, dat is een... een, een Italiaanse dame die in, uh, in België woont. Uh, uh -huh. uh, ja. Niet te verwarren met die dame die voor ons het Zonfestival nee, uh, misschien zou doen. Nee, het uit Griekenland. Nee, uit Griekenland. Ja. Ja. Ja. Nee, nee, nee, die is het uh, helaas is, nee. is het niet, oh, niet. De volgende keer. Uh. <laughs> doen we de volgende keer. Waar ja. zeg je helaas, want uh, He? Stefania uit uh, België is toch uh, net zo goed, of niet? Uh, daar gaat het niet over. <laughs> Dat <laughs> mag <Okay>. je zelf bepalen. Oké, oké. oké. Nou, we hebben natuurlijk het laatste uur... Uh, last but not least hebben we de Devon. Eh, de Devon. Uh, de Devon. De Devon. De Devon de de de, de, de de is het. En, de, en de, de beroemde formatie Storm. Ja, en, wat is, uh, uh, storm 3 en Storm 5, wat was er nou? zo? Ja, het is alle stormen al <laughs> en hebben <uit>. gehad. Precies. Het <laughs> nog dus wat storm en wind, hè? Storm en wind. Ga jij nog wat live zingen? Dat weet je uh, nog ja, Ik denk het eigenlijk niet, maar misschien gaan we wel wat doen. En, ja, een storm? Jij laat me vliegen of zo? No, nou, wie weet. Ik zou het wel leuk vinden als jullie uh, wat live ja. zingen. Ja. ja. En uh, nou, nog een uh, Zandvoort Nieuws even met de agenda om half zeven. Dus, nou, uh, oké. Okay. Dat dus uh, in dit uur en uh, de andere uren van uh, Zandvoort voor jou. Leuk dat je er weer bij bent. En uh, wij uh, gaan door tot aan zeven uh, uur. Want uh, we nemen de uren van Entertainment for You er gewoon bij. Zo is Toch het. Toch met we, Fred Heij? Daar klikken we, we, hey. kunnen we, we, al we al gewoon de, in. We knallen ook wel. Zeker. Ja. Ja. En als mensen verzoek willen aanvragen, die zijn ook uiteraard van harte welkom. Ja. Waar moeten de mensen dan wezen? Gewoon eventjes naar www.zfmartiesten.nl www.zfmartiesten.nl En dan uh, kan je jouw mailen. favoriete plaat ja, aanvragen. Bel mag ook natuurlijk. Nou, Bel mag ook naar 5630393. En een uh, plaataanvraag, dat vinden we altijd heel cool als je dat uh, doet, uh, toch? Ja, cool met een hoofdletter uh, C, hè? Met een hoofdletter C, zeker weten. Maar <laughs> ah, ja, we hebben het over cool, hè? <laughs> ja, toch? Ja, toch? Boniem. Ja, Bonnie M en uh, Daddy Cool, uh, wat zei jij, uh, Richard? Waar hadden wij het over? Uh, over de nummers die Peter gaat zingen. Maar... Ja, wat goedemiddag, Peter. Welkom in de studio van uh, ZFM. Leuk dat je er uh, weer uh, bent. Ja, dat is weer een tijdje geleden. Is, uh, zeker een tijdje geleden. Wanneer uh, was het? dat, uh, weet uh, Richard, was zeker? Ja, 21 december 24, dus dat valt mee. Nee, dat was ik nee, niet. Was het niet. Was nee, dat was, was ik, je de... nee, was ik Oh, ja. ja. Ja, daarvoor was ik er. Oh, ja, ja. ja, ja. Je stond wel op de co sheet inderdaad, ja. Ja, dat klopt, ja. Ja, ik keek ah, er zo okay. naar uit. <laughs> nee, <dat> maar gelukkig <laughs> ben je er nu. Ja, nog niet, weer niet helemaal 100%, maar we gaan het gewoon uh, doen vandaag, toch? precies. Dus volgende dus keer ben je nog beter. Laten we het hopen. Ja. <laughs> Hoe gaat het met je? Ja, prima. Ja? Op een wensen, ja. Jij hebt, wat, jij hebt wat meer te vertellen, want je bent al ruim een jaar uh, niet bij ons geweest. Ja, maar ja. ja, voor mij is elk jaar hetzelfde joh. Oh, ja? Het is lekker ja. zingen. En gewoon je ding doen en dan. Uh... Elk jaar is het topjaar. Elk jaar is wel lekker. Oh, dat ja. is lekker ja. zijn. Zeker, wat is er zo leuk aan zingen dan? Nou ja, ik doe ook heel veel uh, voor, uh, voor ouderhuizen. Dat vind ik echt Oh, leuk. ja. Dat vind ik echt heel leuk om te doen. Ja. Is dat ook in de coronatijd een beetje ontstaan? Want dat hoor je vaker, hè? Dat nou, de, Toen de ja. tijd de artiesten zijn begonnen ook uh, nou, voor de ouderen om uh, wat uh, te doen, uh, zeg maar. De, de, ik deed het al, al eerder. Oké. Okay. Al twintig jaar doe ik het altijd voor oh, de ouderen. Oké, okay, oké. Okay, okay. Maar met, met de coronatijd uh, ging ik wel inderdaad wel zingen voor de ouderen, maar dan buiten. Ja. En, en belangeloos. Ja, nou ja, hartstikke mooi ja, uh, dat ja. je dat uh, gedaan hebt. Hé hey Peter, we gaan zo uh, even uh, iemand bellen. Eh... Uh, dan kun je, heb jij even tijd om je even voor te bereiden. Is het en dan, als we daarmee klaar zijn, dan gaan we gelijk met jou live zingen. Heel goed. goed? Ja. Oké, okay, nu doen we nou nog even één nummertje. Oké, okay, ja, van, van Peter ook. Ik droom van jou nog elke nacht. Zullen we die uh, eventjes erin gooien? Zeker, en dan gaan we hoor. ze dadelijk naar de pit report met Rindel lossen. Ik zie een foto van jou en mij. Verleden. Oh wat een tijd Op jou verliefd Wat was je mooi En jij zei Ik verlaat je nooit Een bioscoopje Een eerste zon Een hele kerel Maar o zo groen Tot jij verhuisde Naar een andere stad Jij was niet langer meer Mijn schat Ik droom van jou Van jou? Waar ben je nou? Al na te liefde mij dan blind Ik hoop dat ik je ooit nog vind Ben jij nog vrij? Je hoort bij mij De jaren gingen snel voorbij Nooit kwam er iemand zoals jij liefde meer gekend omdat jij hier niet bij me bent toch weet ik zeker het komt wel goed er komt een dag dat ik jou ontmoet en dan zal alles weer als vroeger zijn dan ben je eindelijk weer van mij zometeen Peter, zeker nog live hier in de studio van Zandvoort voor jou. Maar dit was ook een nummer van hem. Ik droom van jou nog elke nacht. Nou, we gaan op naar de Pit Report. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, rendel Lawson, een hele goede middag. Ja, ja, daar, ja zijn we, daar zijn we weer, hè? Ja, absoluut. Ja, ja, ja. En wat een weekend hebben we. Hè. Wat, een, wat, wat, wat een weekend hebben we. Ongelooflijk. Wat uh, ja, ik voor jou. Je, of... Ik hoop dat je een beetje kan verstaan. Ik sta echt in de middel of nowhere, ergens in de bush, bush bij Vught. Bij Vught? <laughs> ja. Wat doe je daar nou weer, joh? Daar Ga, uh, gaan we het niet over hebben. <laughs> gaan <laughs> we het niet over hebben. hebben. oké. Okay. <laughs> nee nou ja, we gaan het ook niet over drieën hebben, hè? Toch? Nou ja, jongens, uh, ja, dramatisch. We, uh, twee weekenden al dramatisch met die jongen. Wat is er aan en, de hand? Uh, um, ja, ik, ik weet het niet. Ik heb geen idee wat we het zo zeggen. Hè. Laten we eerst even beginnen. Het is familie, maar het is de langzame tak. Dus, ja, uh, idee. Daar, daar, daar gaan we het niet meer over hebben. Jij wilt uh, er niet mee te maken hebben, zeg maar. Ik wil er niet mee te maken hebben. Uh, nee, ik denk dat uh, net voor die jongen even te veel druk, te vroeg. Um, ja, het lukt gewoon niet. Uh, ik denk dat die jongen best wel een talent heeft, maar ja. Um, je kan ook zeggen, joh, die Red Bull is wat het is. En uh, Max haalt het maximaal eruit. En losom uh, lukt het helemaal niet Nee, Maar dramatische weekenden natuurlijk. Gewoon, uh, Melbourne was dramatisch. Uh, nu gewoon, ja, laatste jongens met een Red Bull. Ja, dat, dat, macht... kan, dat kan helemaal niet. En als je dan uh, de twee uh, Red Bull racing auto's... Uh, allebei in de top 10 hebt, hè? gewoon. Ja, ja gewoon, uh, gewoon geweldig. als je dan uh, feitelijk ook een nieuw komen... die jaar wat die ermee doet... dan denk ik, ja... Uh, kijk, die zat zelfs in de uh, kwalificatie voor Tsunoda. Uh, ja, ik, ik moet eerlijk gewoon zeggen, jongens, ik vind het gewoon. Uh... Wat er nu gebeurt met Liam Molson, het is, uh, ik denk, uh, een carrièrebreker. Ik denk als, niet als hij binnen twee, drie, vier wedstrijden uh, er bovenop komt en in die top 10 staat, dat die jongen gewoon via de achterdeur weggeserveerd gaat worden. Maar op dat moment heeft Red Bull een heel groot probleem, want wie gaan ze erin zetten? Ja, nou, Perez, nee hoor, geitje. Nou ja, laten we het zo zeggen. Als je het nu zo bekijkt als het nu gaat, is Peres natuurlijk uh, heel duur weggekocht. Ja. Heel duur uh, de waarde uitgestuurd. En zijn ze nog geen stap verder. Ja, uh, nou, die was zelfs ja, die beter. Ook... Dus. Uh... Ja, hij was zelfs beter. Dus uh, nou, ik denk dat we die even de kans moeten geven. Want er komen nu wat circuits aan die hij ook kent. Dat scheelt natuurlijk altijd al een heleboel. Uh, Melbourne en, uh, en dit circuit kent hij helemaal niet. Hij komt daar ook op circuit die hij wel kent. Ja, als hij dan nog niet presteert, ja, dan heeft, heeft, hij wel, heeft Liam een heel groot probleem. Ja, nou ja, even uh, dat uh, wat betreft uh, Liam. Maar dan gaan we even naar uh, de kwalificatie kijken die we vanmorgen hadden. Ja, en dan, ja. Uh, ja, dan is het toch uh, met name de oranje auto's uh, die je toch wel aardig gedaan hebben. Ja, toch wel. Maar het, het, het verschil is wel veel kleiner als ze natuurlijk de eerste wedstrijd hadden in Melbourne. Dus het is niet zo dat ze weer drie, vier tienden ervoor zitten. Bij ons praten echt gewoon, uh, gewoon uh, vier, vier tienden zitten in Iseratjaar. En die is zevende. Dus uh, dat verschil is niet zo heel groot als iedereen eigenlijk verwacht had van nou, uh, die, uh, die McCairs gaan er vandoor. En in de sprintwedstrijd bleek uiteindelijk dat het met die tire management ook nog niet helemaal oké okay is. Dus, nee, zeker uh, niet. Ik, ik denk dat we een hele, hele rare wedstrijd gaan krijgen morgen. Uh, of oh, dan, vannacht dan. Um... Uh, wie mij wel heel erg verbaast op het ogenblik, moet ik heel erg zeggen... ...en uh, ik vind het een beetje... Uh, uh, Oliver Mol zei het vroeger heel goed. Hij heeft de uitstraling van een pak blanke vla. Dat had hij toen uh, over Damon Hill. Nou, ik vind dat die met George Russell is ook weer een Engelsman. Ook weer. Je ziet hem niet, je hoort hem niet, maar hij is er wel. En uh, dus dat betekent dat ik denk... ...en ik heb George Russell als rijder niet zo hoog zitten... ...dat die Mercedes serieus oké okay is. Uh, dus dan heb ik wel zoiets van... Ja, ja, wat, wat gaat daar gebeuren? Wat gaat George doen? Ja, de Mercedes doen het sowieso goed, hè, trouwens. Natuurlijk. Well, well, Piastri en uh, Norris ook uh, Mercedes, natuurlijk. Nou ja, Kimi uh, Antonelli gaat op weer gewoon heel goed. En, uh, kijk, Piastri gewoon uitmuntend, hè. Gewoon uh, uh, vanmorgen. Bam, hij stond er, hij zet hem neer. Zoek het allemaal uit, ik heb die Paul. En Lendo, dat, is, dat zie je gelijk aan het kopje, die gaat weer helemaal naar beneden toe. Die is gelijk alweer geknakt. Ja, en, ik en van, joh, Weet je, toen ik, dat, toen, ja, toen ik dat vanmorgen zag, hè, die kwalificatie. Ja. Toen moest ik meteen aan jou denken. Want jij zei, de vorige uitzending zei... Van, nou, ik ga voor Piastri en niet voor Norris, want... Uh... Ja die, ja, uh, die ja, die Piastri die is uh, toch wel beter dan Norris uh, uiteindelijk. Kijk, ja, in, Melbourne, in Melbourne heeft Piastri het zelf weggegooid. Daar kan je niks van maken, toestand, maar dat, dat weet hij, is ook een leermoment. Maar ik, ik denk nog steeds dat Piastri beter is dan Norris. En die zag het eigenlijk alweer vanmorgen. Zag je er ook. Op het moment dat hij in feite gewoon, als dus eerst Norris die wordt een derde, die zie je uitstappen. En dan zie je het kopje gewoon voor overgaan en neerhangen. Klaar. Klaar, gaat hem niet worden. <laughs> ja, hij nou, is inderdaad zo. Uh... Weet je? Nu al. Nu wordt het stengeltje al geknakt. En dan denk ik van ja, Noors, je zou je moeten nu, nu moeten herpakken. Morgen bij die start er gewoon bij moeten staan. Anders gaat uiteindelijk daar toch weer de kampioenschap langzaam vanaf vandaan. Absoluut. En, uh, Dus uh, we, we gaan het wel zien. Ik vond wel meer dingen hoor. Ik, vind die, ik vond dus die Isaac Hatja vanmorgen echt met die, uh, die Racing Boer een openbaring. Uh, Kimi... Denk ik denk dat Kimmy Cantonelli met die Mercedes denkt dat hij beter kan... ...maar hij maakt een paar kleine foutjes onderweg. Ik denk dat we die, dat die morgen ook in de gaten moeten gaan houden. Of vannacht dan. Uh, ja, Tsunoda is wakker geschud. Kan je niks meer zeggen? Ja, zeker weten. Die, die, die, die is morgen wakker geschud want die hardjaar? Nou, die is toch sneller. <laughs> dat doet toch pijn als je heel veel ervaring hebt. En jongens, die ik absoluut gewoon... Uh, wel op toon ik gewoon de beste van het hele rijdersveld vind... Uh, ...omdat hij uiteindelijk toch die druk... Van uh, De God was binnengekomen. Carlos Sainz, die is binnengekomen. Williams, die moet het team omhoog uh, brengen. En die doet het uiteindelijk wel. Dat is al won. Gewoon klaar. Zeker. En die zie je elke keer, hè, met de kwalificaties. Iedere keer in de kwalificatie, maar ook in de wedstrijden. Hè? Ja, ja. jij ja, doet het, hè? Gewoon uh, bij de sprintwedstrijd Zat hij er toch ook redelijk bij, volgens mij? Ik weet het eigenlijk niet eens. ik moet even goed nadenken. Ik was, zo vroeg was ik niet op hoor. Hm. Dacht, hoor. Nou ja, ik wel. Maar dan uh, raak je op een gegeven moment ook een beetje kwijt. voor wat er nou gebeurd is. Uh, ja, ja, ja, ja. Zeg maar. Ja, ja, ja, ja. Half slapend uh, ja. Albon, uh, kijken, Albon, weet je wel. Albom was 11 vanmorgen. Dus uh, ik zat er net buiten. Ja, ja dat is ja, dan toch? een beetje jammer. Ja, maar ja, de eerste ja, ja. acht kreeg punten, natuurlijk. Ja, ja ja dus dat is helemaal klaar dus uh, denk, uh, ja, uh, vanmorgen jongens uh, uh, uh, uh, ook die sprintwedstrijd uh, even even eerlijk hè hij is wel terug hè Louis Hamilton ja. een grote smaal ja zeker weten het is maar een sprintwedstrijd, zeggen ze dan. Maar die sprintwedstrijd gaat wel, zei wel heel veel wat er gaat gebeuren dadelijk met uh, gewoon uh, de, de echte wedstrijd. Want die banden, jongens, hadden er moeilijk mee. Het was echt gewoon, na negen rondjes waren ze op, hè. Ja, dus uh, wordt er op, uh, pitstops, uh, wordt hoop uh, pitstops, denk ik. Ja, ik verwacht een uh, hele hoop pitstops. En wat uh, het uh, mooiste is, dat er nog niemand, maar ook niemand, heeft echt getest met een harde band. Nee, dat dus, is zo. Hebben ze daar helemaal geen dus, uh, vertrouwen in, dat ze daar niet op uh, getest hebben? Ja, ik heb geen idee waarom ze die gedaan hebben. Maar ja, eh, als die ook gewoon na 10 rondjes eraf is. Nou, ik weet niet hoeveel pitstops hoeveel bommen ze nog hebben. Maar dan moeten we heel veel pitstops gaan doen. Of we gaan allemaal heel erg langzaam rijden. Dus het was een beetje afwachten. Maar het viel me helemaal op gewoon na 8, 9 rondjes. Liep iedereen over die boordradio te klagen. Ik, eh, hij stuurt niet meer in, hij doet dit niet meer. Eh, hij is kapot, weet je. En. Uh, dat betekent gewoon dat ze een hele lange wedstrijd gaan krijgen gewoon uh, vannacht. Ja, dat was zo, wel mooi te zien natuurlijk ook aan uh, Seinsen. Die uh, als enige de pit uh, inging uh, om bandjes te wisselen in de sprintreis. Ja. Hoe snel ja. die weer uh, bij het veld kwam. Ja, ongelooflijk. Ja, wel, jawel, maar dan, dan toch in een sprintwedstrijd heeft het natuurlijk helemaal geen zin. Nee, wow. maar, maar je zag wel dat die, die uh, nieuwe banden die werkten echt wel. Ja, die werkte wel weer. Dus Dan praat je ook over gewoon aan anderhalf, twee seconden per ronde snel. Dat ga je natuurlijk snel naar dingen. Maar in een sprintwedstrijd, ja, ik weet niet wat hij wil of hij had. Dus, ja, deze auto houdt niet meer op de baan. Maar het heeft natuurlijk totaal gezien. Dan weet je dat je laatste gaat worden. Ja, dat was een, en, een en beetje testen hoor, volgens mij dit. Ik, ik, ik denk dat ze het testen waren. Maar ik had dan gewoon de harde band erop gezet. En kijken wat die doet weet je, dan weet je ook gewoon wat die paar ronden voor hoe zo'n harderband zich ontwikkelt. En uh, dus, ja, ik denk dat het nog een hele, hele gekke wedstrijd gaat worden van, uh, vandaag. Ja, nou, nee, ik heb er zin in. Ik heb er zin in. Ja, nou ja, ik, ik ga er wel met net vooruit, ja, absoluut. Ja. Intermaal. Ik ook wel. Uh, dus uh, ja. Dus, dus uh, ja, jongens, we hebben eigenlijk gewoon. Melbourne was het cadeautje, hè? Voor, uh, even heel eerlijk. Wat een prachtige wedstrijd hebben we daar gezien. Uh, en ja, dat Max dan toch een tweede wordt uh, daar in Melbourne. Dat is gewoon Max. Simpel. En ja? Niet meer, niet minder. Dat is gewoon Max. Houd maximaal eruit. Uh, en even uh, kijken wie ik, ik, ik had nog wat opgeschreven, heel snel. Uh, ja, uh, uiteindelijk. Uh, ik vond me Care in Melbourne heel erg op zee verrijden. Hoewel het team er natuurlijk wel weer een showtje van maakte. Wees even eerlijk. Uh, uh, gewoon technisch was het gewoon uh, vanuit die pitmuur was het gewoon weer helemaal van die kant. helemaal kansloos, uh, kansloze zaak. Dus ik hoop dat je dit weekend. vraag iets beter en best gaan doen. <laughs> en kijken hoe we. maar het schip wat En dan gaan we kijken. Of Hamilton voor uh, Leclerc kan blijven uh, deze race. Ja, nou ja, inderdaad. <laughs> Ik ben heel benieuwd dus, uh, of uh, dat gaat gebeuren. Hé Lando. Ja, maar je, je kan dus zien hè, hoe snel uh, Hero naar, uh, van de Shirley naar Hero gaat. Hamilton, vorige wedstrijd Melbourne, jongens. Buitenom in de laatste ronde. No way. No way. Dat is gewoon uh, een kansloze missie. En dan hier wint hij een Smittersruit. Ben je Hero? Ja, Hé hey, Lando, vraag je. Ja. Um, ja. Die, die Red Bull, hè? die uh, nou ja, Verstappen wordt dan tweede, kwalificeert uh, zich nu vierde. Lawson staat twintigste. Um, is die nou zo slecht, die Red Bull? Of is Lawson zo slecht? Of is de combi zo slecht? Of, wat denk jij dat er aan de hand is uh, met, die, met die auto? Nou ja, eh, laten we zo zeggen, Max heeft wel gezegd, eh, jongens, alleen als de rest voor me uitvalt, word ik eerste. Dus eh, hij weet ze zelf nu al, ik ga die wedstrijd niet winnen. Dat betekent dat die wagen misschien wel hard genoeg is, maar op een of andere manier vreet deze auto zijn bandenhelm op. Dan weet je gewoon dat je kansloos projectiel bent in de Formule 1. Als je gewoon op een gegeven moment, en Max, heeft, Max wil aan de voorkant een heel scherpe auto. Maar als je voorbanden eraan zijn, dan kan je nog zo eh, het proberen er nog in te sturen, maar hij doet gewoon niet. Dus dat zag je ook hè, want nu had hij ook een paar keer dat hij gewoon rechtdoor um, Ja, Max weet gewoon dat ze werk aan de winkel hebben, ze hebben de auto niet in balans, dus hij vreet banden weg. Uh, hij zegt zelf dat ze ook nog snelheid tekort komen. Ik denk dat dat allemaal wel een beetje meevalt. Ik denk dat de wegling van die auto gewoon niet oké okay is. Nee, is dat, zo, maar... is dat zo. Is zo. Maar ja. Max, die stelt zich wel heel erg als een underdog uh, op, hè, nu. Ja, moet hij ook weer ophouden, want hij is de beste kleur ter wereld. Ja, daarom. Want het wordt helemaal niks. En bij de eerste tien gaan we misschien niet eens ja, redden. Ja, nee, dat, is dat je, wel... uh, Klaar. Uh, en ik heb ook zoiets: je krijgt een salaris en gas geven. Klaar, niet overlullen. Trappen met een hok en kijken wat je maximaal eruit kan halen. Hier los en tegen, kan gewoon totaal niet met deze auto overweg. Nee, dat, is, dat is helemaal hier, waar. Dat zie je alles. Die ging uh, in die kwalificatie, maar ook in die... Hij gaat alle kanten op. Maar ja. echt alle kanten op, behalve het asfalt van het circuit. Dus, ja, die heeft een groot probleem. Die ja. heeft een mega groot probleem. Zeker, hij gaat al die kanten op. Uh, waarschijnlijk. Uh, ja, ja. Dus <lacht> lekker naar de ik, ik zon. Ik hoop hem de kans geven. Ik hoop dus de kans geven. Ik zag de kop van, uh, van Helmut Marco helemaal vertrekken. Ja. Maar Helmut weet ook, ik heb een probleem. Want... Als Tsunoda hè? nu gevraagd wordt: wil jij in de Red Bull zitten? Dan moet hij hele grote bal tonen. Zegt hij: No way, ik blijf nu bij het team. Ja, en, ja want uh, we misschien uh, gaan die wel uh, beter dan uh, de Red Bulls uh, het hele jaar door. Ja, da daarom. Dus ik heb ziet, dan moet de Tsunoda gewoon nu gewoon zeggen: Joh, kan je wel willen, ik blijf lekker bij dit team. En dan hebben ze dus eigenlijk maar heel weinig keus. Ja. Heel weinig keus. Maar daar uh, ja, het is. <laughs> dit jaar ook verlies natuurlijk van uh, Edean Nui uh, daar bij uh, Red Bull. En dat ja, ik denk niet de, Ja, maar met de auto's zoals ze dit jaar zijn. En, en niet echt een klein beetje een doorontwikkeling. Maar niet heel erg anders dan die van vorig jaar. Verwacht ik daar de impact niet zo heel groot van? Oké. Okay. Absoluut niet. En. Uh, dus ik denk dus, uh, dat het team was wel heel groot Ik denk dat dat, dat allemaal wel mee meevalt. Maar uh, het is gewoon iets met die auto wat gewoon niet klopt. En uh, ze hebben het er niet uitgekregen van de winter. Laten we daarom ophouden. Zo is het. Nou, daar sluiten we mee af. En we gaan morgenochtend uh, vroeg allemaal kijken. Dankjewel, Rendel. Hé, hey, een hele leuke wedstrijd. Ja, jij ook. Tot ziens, hè. Oké. Okay. Oké, okay, dankjewel. Tot volgende week. Hoi. I'm blue Ja, dat kan uh, best kloppen. Het wordt een spannende race, hoor, morgenochtend. Volgens mij acht uur weer, hè? Hebben we dat goed, uh, heren? Acht uur? Nederlands tijd? Nee, nee volgens mij niet. Zeven uur. Zeven uur. 7 uur. Oké, okay, zeven uur. In de ochtend? Ha? Zeven uur in de ochtend. Jeetje, wat proef allemaal. Hou het daarop. Zeven uur in de ochtend. Dan uh, zijn wij weer paraat. En ik uh, ben heel benieuwd uh, hoe het uh, met Max en de rest gaat... uiteraard tijdens die uh, race. We gaan weer uh, naar uh, de muziek toe... want daar zijn we voor met Sanford uh, voor jou... En uh, Peter uh, die, uh, staat al achter zijn set. Uh, nogmaals, uh, goedemiddag uh, Peter. Goedemiddag. Goedemiddag, ja, ik hoor je nog niet uh, op de set. Nog goed? Nee, ja, nee ik hoor je niet. Zachtjes. maar uh, ja, Heel zachtjes. Ja. Maar uh, oh, wacht even. Kijk. Ja. zeg ja. je het. Ja, dat is al iets beter. Ja, precies. Ja, het is nog niet heel hard. Misschien kan je hem iets harder zetten ik nog. Zet is 1, 2. De set. Dat je ja. wat uh, beter hoort. Ja, ja denk Nou ja, we houden het hier even bij. Zien, in ieder geval, ja. Uh, ja, welk nummer ga je voor ons doen en uh, waarom is dat een uh, belangrijk nummer voor je? Nou ja, dit is het is mijn single uit 2023. Het is een liedje over Amsterdam. Amsterdam, daar ben ik geboren. Dus ik denk, ah, dat is wel leuk, denk ik. Dus zeker? Leuk? Ja, zeker weten. Zeker. Nou, die, die, die ja, willen we gaan horen. Je bent zeggen, ook geboren die... in Amsterdam? Ik woon zeker in Amsterdam. Ja, ja zeker. Je, je bent ook geboren daar, toch? Geboren daar. Ja. Ja. Ja. ja. Nou, succes. Nou ja, dankjewel. Dan komt ie eraan. Kijk hier voor me, dan ligt nog een plaatje. Het is een foto waar oma op staat. En die andere man, dat is een maatje. Opgegroeid in dezelfde straat. Lijkt in jaren wel heel lang geleden. Maar het komt me nog ik en voor. Als ik af en toe heel even wegdroom is het net of ik opa weer hoor. Amsterdam, daar ben ik geboren. Dat in altijd een plekje apart. Met zijn grachten en beste toren zit ook hem heel diep in mijn hart.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 Amsterdam van toen en van heden is een stad met een tijd meegegaan, maar in morgen daar ligt mijn. En nog altijd die Awe Jordaan. Maar in Moken, dan ligt mijn verleden. En nog altijd die Awe Jordaan, yeah. Yeah. Dan, dankjewel. Mooi, uh, mooi nummer blijft het. Geweldig. Dus nou, neem weer plaats uh, aan de tafel. Dan uh, gaan we nog even kijken wat we verder uh, aan jou uh, te vragen hebben natuurlijk. Want uh, ja, er is heel wat uh, te vertellen, toch? Over hem, zeg, Richard. Ja, ik denk het wel. Oké, okay, Richard. Nou, ik ben, ja, kom maar op. Uh, kom maar op. Uh, nou, even kijken. Je begint, je, jij zingt toen nog van Engels en Nederlands. Ja, klopt. Wat, uh, wat is je favoriete taal om in te zingen? Uh, ja, ligt er een, ja, ja, maakt me eigenlijk niet uit. Nee? nee, genre. Genre, ja, genre, ik, ik, ik, ik hou van, van, van eerlijk. Engels vind ik uh, ook mooi met, met, met Neil Diamond en zo. En, en, en Humberding doe ik ook. Dus uh, ja, Elvis. Ja, die doet iedereen natuurlijk allemaal dat soort nummers. Ja. Want die blijven altijd in. Dus, ja. uh, tijdloos je, inderdaad. Ja, precies. Ja, ja. en, en, en, en het vraagt ook om de mensen. Ja. Het er ook om. En uh, typische Amsterdamse artiesten zoals Willy Alberti en Johnny John Jordaan, doe je dat ook? Uh, Willy Alberti, zeker. Joni, daar heb ik er een medley van, maar, uh, maar ja, het is niet meer zo in. Nee? <laughs> als ik het mag zo, zo, zo mag zeggen. Ja, dus, ja. Dat komt en gaat natuurlijk dat weer. Het komt een een beetje, gaat, je... maar Wat wel altijd nog wel voor, voor de oudere huizen blijft, dat blijft altijd hartstikke leuk. Ja. Zoals Bruine Ogen en Liefde van Willy Alberti en uh, een lekkere Amsterdamse medley. Ja. Ja. Nou ja, met ho Mart Hoogkamer heb je natuurlijk wel weer dat het helemaal weer helemaal in werd, toch? Ja, een beetje. Maar ja, de muziek is, blijft natuurlijk mooi voor de mensen van die tijd. En mm -hmm. uh, als je het een teruglaat gelijk het is toch een beetje gedateerd. En ja. je al met al die akkornetjes accord erbij, accordeon erbij en al die, al die vrolijkheid. Ja, ja maar het is toch ook maar, wel maar, lekker in ja, Nederland. Ik vind het wel mooi hoor, Sonya. Ja. En wil en, en mm -hmm. mm -hmm. ik, want ik luister af en toe heel, heel graag ernaar. Ja. Alleen qua zingen doe ik het uh, alleen bij de ouderhuizen. En wie is jouw grote voorbeeld? Welk artiest? Uh, ja, er zijn, er zijn er toch wel meer hoor. Er is bijvoorbeeld een Neil Diamond vind ik fantastisch, Elvis Presley fantastisch en onder Nederlandse uh, ja, misschien in Alberti? Wil je Alberti? Die kunnen altijd zo'n mooi verhaaltje vertellen. Mm -hmm. ja. Die doet ook heel veel oudere huizen, hè? Wil ik Alberti? ja, ja. Ja. ja, ja, ja. ja. We gaan zo naar een volgend nummer van je luisteren. Oké. Okay. Uh, foto van vroeger. Rob Denijs. Ja, Eijs. Ja, ook... Wil je ja, daar nog iets over zeggen? Dat is ook een voorbeeld van mij natuurlijk. Mm -hmm. Rob de Nijs, Dat is ook iemand die een fantastische stem had. En helaas dat hij dan is uh, overleden nu. Een uh, paar, ja. da paar dagen geleden. Ja. ja. Dus, uh, en, en daarom heb je dat ook uh, gekozen. <coughs> he, dat daarom nummer. heb ik dat ook gekozen. En uh, nogmaals. Ik hoop dat het gaat lukken. Mooi toepasselijk me, natuurlijk ook. Ja. Met stem. Ja. En ja, een hele ja. populaire plaat ook van uh, Rob De Nijs. Foto van maar ja. Ja, ja, zeker. Een mooi nummer. Ik heb Echt een, een, een heel mooi nummer. Vallen de volgende week nog zorg voor, voor de ouderen <coughs> en uh, mensen dan allemaal met een uh, saddoekje. Oh. Nou, dus, uh, ik heb dat liedje dus leren kennen toen bij uh, Beste Zangers. Dat, uh, volgens mij is Simone Kleinsma zong dat toen voor uh, Rob de Nijs dan. Okay. Hij deed toen mee met, uh, met in het seizoen. En toen ging zij dat zingen. En toen ja. dacht Nou, wat een, wat een mooie tekst. Uh, ja, dat is een hele mooie tekst. Ja. En zo, uh, want ik ken, ja, Rob de Nijs ken ik natuurlijk van Bangerhart. Uh, en Mallebabbe. En uh, de, die Medijnse uh, oh, liedjes. Dat is super mooi nu. Ja, precies. Maar, Op, open einde. moet je ze maar eens luisteren. Ja, nou, dat is, dat, dat, het is heel tof. Dat eigenlijk, want kijk, ja. Ja, ik zit niet helemaal in die materie van Rob de Nijs. Maar Toen dacht ik, wauw, dit is ook wel heel gaaf. Maar zo mooi ik met Rob Denijs, hij vertelt ook echt een verhaal. Ja, is fantastisch. Het is nooit bullshit bijna wat hij zingt. Het is echt een verhaal vertellen. Zullen we het gewoon gaan doen? Gaan we naar luisteren? Mag je wel even verplaatsen naar de andere set? De enorme set die hij is. Ja, mooi hè? Heel professioneel. Zet live.nl kan je live meekijken. Kijk even mee inderdaad, ja. Hier is Peter... Wanneer? Kan hij? Ja, hij kan. Dan gaan we Start hem in. Hier heb ik nog een foto van heel lang geleden. Maar als ik blijf kijken, dan wordt het weer heden. Gemaakt op de ochtend van mijn vijfde verjaardag. Een kamer vol slingers, het cadeau dat al klaar lag. Het schippersklaviertje, de wens van mijn drogen, heb ik smiddags nog mee. Naar het circus genomen En brandbierman worden Was het doel van het leven Die dromen zijn over Het gevoel is gebleven Diep in mijn hart Verlang ik vaak Naar dat kind terug Kinderen bieren Nou dat gaat vlug Als in het leven tegen zit Denk ik aan die tijd Al dat ik nooit die brandweerman Raakte het kind niet kwijt Toen leek alles zo simpel geen zorgen, geen twijfel, van God kwam het goede, het kwaad van de duivel. De klok aan de muur hing dat puur voor het mooie, ik had al de tijd in de buurt rond te schooien. Een zee was een slootje, mijn klomp was een bootje, en de dood was zoiets als de poes van een grootje. De wereld was niet groter dan de globen van vader. Ik kon hem met mijn pink om zijn as laten draaien. Diep in mijn hart verlang ik vaak naar dat kind terug. Kinderen willen groot zijn. Dat gaat vlug Als in het leven Tegen zit Denk ik aan Die tijd Al werd ik Nooit een kapitein Raakte het kind Niet kwijt Alleen zijn of eenzaam hoe kon ik dat kennen? Ik hoefde alleen maar naar huis toe te rennen. Met een gat in mijn kop en een broek vol met schuren. Mijn moeder was thuis, dus wat kon er gebeuren? Dat kind niet kwijt Dank je wel, dank je wel Een foto van vroeger Inderdaad met allemaal herinneringen Mooi nummer van uh, Rob de Nijs, uh, Peter. Ja, ja. zo. Ja. Die man mannetjes, mooi nummers, nogmaals. Echt. Ja, ja, echt, hè? Ik zou de mensen die, die luisteren, is gaan, gaan luisteren naar al die mooie nummers. Ja, en die zijn we kwijtgeraakt. Ja. Het uh, ja. kwam eigenlijk bij bijna iedereen binnen, trouwens. Er uh, ja. gaan uh, ja, wel vaker mensen dood en zo. Hè? Dat is ja. natuurlijk. Maar, maar dit is echt een groot, dit is echt, ja. uh, Nu merk je pas hoe groot uh, Rob de Nijs eigenlijk was. Hè? En hoe oud we worden. Ja. Hoe oud we worden, ja. ja. precies. Weet ik, want het is, het is voor mij, vanaf mijn begin, dat ik geboren was, is, is hij begonnen. Ja, ja, precies. Dus, ja. Nou, dat is al een hele tijd geleden. ja jaar geleden. Ja, 60 jaar, ja. ja. ja, ja. ja zo, zo werkt het ik gewoon. Ik vond het ook, die, die inter, hij heeft natuurlijk heel veel interviews gegeven de laatste ja. tijd. inmiddels is dat dan op de tv. Maar Dan vind ik het ook zo'n leuke man. Ik, ik had me dat nooit zo uh, beseft. Maar dan vertelt hij zulke leuke dingen. En dan uh -huh. ook, ook raak. Net zoals zijn, zijn, zijn nummers. Ja precies. Is ja. ook gewoon wat hij, ja, hij echt is. Dat hij ja. gewoon echte dingen ja, vertelt. Ja, ja, ja, van, precies, ja. uh, ontzettend leuk ook om naar te kijken. Absoluut, absoluut. Ik vond het trouwens bijna niet onderdoen voor, uh, voor op de, de nijs. Nice. Ja het klinkt een beetje raar. Maar het, voor mij was het praktisch hetzelfde. Qua, het is wel een andere stem. Maar... Klonk gewoon echt heel erg goed. Mooie stem, jazeker. Ja. Ja, ja. Ondanks ja. we het verkoud ja. ja, maar je was er echt goed voor aan het vechten. Hè? En ik vond het mooi. Uh, ja. een, een mooi gevecht was het. Ja, ja. Dus het, is, het klonk echt heel goed nog. Ja, ja want je bent natuurlijk verkouden. Ja. Het was maar net kilo uh, kilo of je hier zou komen. Ja. En uh, omdat je vorig jaar al uh, in december hebt afgezegd, ja, precies. Uh, ja, op, heb je op, gezegd ja. van nou, nu kom ik wel. Ja. En daar zijn we wel blij mee. Ja, kun ja, je, je er nog eentje zingen? Met je stem, lukt het nog? Ja, wel hoor. Ja, oh, dat zouden we graag willen. Wat zou je nog willen zingen dan? Ja, kies voor jou een mooie uit. Ja. Mooie? Ja. ja. En wat uh, nu uh, bij, uh, bij je stem uh, oh, je lekker past natuurlijk. Wat? Wat? Wat? Wat? Zijn we dat nog? Doe er tussendoor? Dat mij even kan zoeken. Oh, dat ga wel. Dat jij even zoeken. Dat ja. ga ik. Ga ik nog een Rob de Nijsje draaien? En nou, dan uh, horen we zometeen van Peter. Uh, op einde. Ja, dat was van Peter nog een plaat. Welke zand als worden? Dat hoor je hier bij ZFM. Drama, en net het zomer, het het het zomer. Het drama, dat hoor je hier ook, hè? He? Ja, nee, ja, ik is, vind uh, het heel dat mooi. Gauw ouwe van Rob de Nijs. Ik leek al zomer, toch was het pas eind mei. Zo'n dag waarvan je denkt, het gaat niet meer voorbij.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 En dan loop je zo op het strand van Zandvoort. En dan werd het zomer. Ja, geweldig. De zinger van Rob de Nijs. Wat heeft hij heel veel mooie platen gemaakt. En uh, net hoorde je al de foto van vroeger uh, gezongen door Peter. En dit was het, werd het zomer van uh, Rob uh, zelf. Rob de Nijs. Ja. ja, Rob ja, de Nijs. Ja. Ja, maar, uh, ja. maar, uh, maar Rob Nijs uh, zei ja. er vroeger. <laughs> ja. Toch, ja. Ja, maar goed, dat, dat, dat gebeurde wel eens. Ja, heeft natuurlijk ook, uh, open einde is ook zo'n prachtig nummer. Ja, ja, heel veel uh, mooie platen. Maar Peter, ja. jij hebt ook nog een hele mooie plaat uh, vervolgd. Uh, ik heb een, een eigen liedje. Ja? Dit is een eigen tekst. En die is, uh, ooit, ik heb ik ooit geschreven, uh, een paar jaar terug. En toen heeft Hans Husschen, die heeft daar een, een, een compositie van gemaakt. Er kwam muziek. Ja? En ik heb het eigenlijk no nooit uitgebracht, dus het, het is een, nou, ja. eigenlijk een primeur. Nou, ja, een primeur, primeur. Ja, ja. Ja, daar ja, daar ja, daar houden we van. Leven oh. ruimte, het, het is weer een ballet. Ja, ja. Ja, mooi. Hij is voor jou, we gaan ervan genieten. Dankjewel. Hoe heet het? Lege ruimte. Lege ruimte. Oh. Steeds opnieuw in gedachten. Denk aan die tijd die is geweest. Momenten dat we samen lachten.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 Ah, mooi. Ja, mooi. Heel mooi. Dank je wel, dank je ja. wel. Mooi gezongen ook weer. Dus uh, heel fijn. Dank je wel ook uh, voor je komst. Ja, hebben wij nog een inderdaad. vraag? Ja, hoe kunnen mensen aan informatie ja. komen over jou? Ja. Dat willen we wel even weten natuurlijk. www.petermanier.nl. Kijk, <laughs> www.petermanier. even. www.petermarnier.nl Marnier schrijf, Mar het. Mar schrijf het in. Marnier. De Ik denk nou, Aan elkaar hè? Ja. www.petermanier. Aan elkaar. Marnier. Marnier. Marnier. Marnier. Marnier. Ja. Hey, super uh, bedankt. Ik hoop dat je de volgende keer als je hier bent helemaal beter bent. Ja, ik hoop helemaal op. fit. Ik moet zeggen, ik ga ook zo naar huis. Want ik, uh, voor mij gaat het licht nu ook langzaam de uit. Maar in uh, was super Mag <lacht> het licht uit? Mag ja, ja. licht uh, ja. Ja. Ik heb een verzoeknummer. Ja, dat snap <lacht> ik. Ja. Hey, ja, dankjewel uh, Peter. Heel en weer reis. Ja, straks ja. gaan we verderop in dit programma. Nog met uh, Ramon Bees praten. En uiteraard ook uh, muziek van hem horen. Maar het brengt me even bij de grote broer Peter. En die heeft zijn nog een plaatje gemaakt aan Amsterdamse nacht. En dat is de laatste voor het nieuws. En weer van vijf uur. Tot zometeen. Mijn leven zat al Bye. weken lang wat tegen. Elke dag opnieuw was er wat waard. Zo, dus waar ik niet op, op te wachten, gaat het even helemaal gehaald. Wat Kom op een vaag gezellig met me mee Dan zal ik jou eens laten zien wat feesten is In een donkerbruin café Want een Amsterdamse nacht Laat al je zorgen vergeten Van alle pijn en narigheid Zul je smaken? Niks meer weten. Ja, zo'n Amsterdamse nacht geeft plezier en vrolijkheid. Nou, zo hij, heeft onze computer niet helemaal CD. Dus we moeten de speler even onderbreken. Voor mij de tijd om te zeggen dat de wedstrijd HCRC tegen SV Salvoort is afgelopen. En dat wil je niet weten. Het is uiteindelijk 7-0 geworden. Dus Salvoort is er vanaf gegaan met 7-0 daar in Den Helder. Nou, dan maar een ander van de andere Peter, Peter Beentzen. En kijken of die beter gaat. Of de computer die wel wil draaien. Hier is nog een stukje levende lol. We zijn weer op vakantie hier in dit mooi. Spaanse land, dan de zon nog aan de hemel. We liggen lang uit op de strand. uit van de palmen, hoge bergen, genieten van de blauwe zee. Op de terras staan, op de playa, daar neem ik al mijn vrienden mee. Want elke avond, dan gaan we stappen, daar is het vee.